11 uur. Waterbalgemoed met het nrs journaal Bij honderdduizenden Nederlanders gaat de pensioenpremie dit jaar omhoog... waardoor ze iets minder loon krijgen. Werkgevers zetten een groter deel van het salaris opzij voor de pensioenen. De verhoging van de premie is nodig bij pensioenfondsen... die te weinig geld in kas hebben. Uit het jaarlijkse onderzoek van het Financiële Dagblad en Pensioen Pro... blijkt dat bij 48 fondsen dit jaar de premie stijgt... of dat mensen minder pensioen krijgen voor hun inleg... Bij deze 48 fondsen zijn zo'n 600.000 werknemers aangesloten. De handgranaat die vanochtend werd gevonden voor het appartementencomplex... waar de burgemeester van Kerkdriel woont, is door de EOD onschadelijk gemaakt. Een krantenbezorger vond het explosief in een steeg bij een winkelcentrum. Het winkelcentrum gaat zometeen om half twaalf weer open. Ook mensen die rond de steeg wonen moesten hun huis uit. Volgens de burgemeester is de granaat mogelijk bedoeld om hem te intimideren. Automobilisten die appen met hun telefoon in een houder zijn net zo gevaarlijk als bestuurders die hun mobiel in de hand houden. Met de mobiel in een houder, wat in Nederland is toegestaan, kijken mensen tijdens het appen zelfs vaker naar hun scherm dan wanneer ze de telefoon in hun hand houden, zegt de SWOF, een stichting die de verkeersveiligheid onderzoekt. Het verbod op het vasthouden van een mobieltje achter het stuur geeft volgens de SWOF een verkeerd signaal. En ze zouden ten onderweg kunnen denken dat appen met de telefoon in de houder veiliger is. Kiki Bertens heeft zich teruggetrokken voor het WTA-toernooi van Adelaide deze week. Ze heeft last van een lichte blessure aan haar Achillespace. Bertens reist nu door naar Melbourne, waar volgende week de Australian Open begint. Het weer nog op de meeste plaatsen droog, lokaal valt er wel een enkele bui. De zon schijnt af en toe, het is zo'n 7 graden vandaag. Vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen regen. Ook morgen is het een lange tijd nat, vooral in het oosten van het land. Morgen wordt het zo'n 10 graden. Dit was het NWS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 zijn we dan weer in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Vanuit Hotel Hoogland, dus als je nog wat wil zien of wil komen vertellen, kom rustig langs. En uh, wij gaan het tweede uur uh, beginnen met de, de brief van de standpachters. Niels Priester die zit al tegenover ons. Dan gaan wij nog uh, praten met Marco Deen, die heeft een brief gestuurd over de subsidie aan Marketing Zandvoort. En als sluiting gaan wij praten over de opening Wolfit voor lichaam en geest met Joyce Stijgers. Ja, maak je er maar van eens klaar voor Ben. Het wordt springen en... Uh... En hoezo moet ik me dan klaarmaken? Ja. Uh, nou gewoon, dat je, je sportpakje. Kijk, kijk, kijk, uh, luisteraars kun het niet Volk zien, maar ik kijk kijkers even... thuis, Roy zit al in het trainingspak. Dat bedoel ik. Niels ook? Ja, bijna wow. al. Ja. <laughs> Welkom Niels Priester. Uh, Dank jullie. voor uh, Namens de strandwachters het bestuur van de strandpachtersvereniging wisselt, ja. heb ik begrepen. Hoe zit dat nu in elkaar? Uh, nou, er is net een wisseling geweest eigenlijk. Dus uh, het oude bestuur is, uh, is afgetreden, het nieuwe bestuur is aangetreden. Het project uh, dat, gaat, dat gaat niet van de een op de andere dag. Het is zeg maar de, de, er liggen heel veel taken nog bij het oude bestuur die zullen dat ook zeker nog blijven begeleiden. Daar hebben ze ook heel veel tijd en aandacht in gestoken natuurlijk. En, uh, maar ja, ze doen het al, uh, even uit mijn hoofd, al vijf jaar. Dus het is wel tijd dat, uh, dat anderen het oppakken. En, uh, Kira, ik en uh, Huig <coughs> uh, gaan het uh, stokje overnemen. En welke strandtenten zijn uh, dat, voor de buisteraar uh, die niet iedereen kent? Nee, natuurlijk. Kiria uh, hoort bij uh, Safari Lodge op het Zuidstrand. En dan hebben we Huig Molenaag, die zal het bekende zijn van, uh, van Telassa. En uh, ikzelf bij uh, Mango's Beach waar in Zandvoort. Bestuur van uh, drie strandtenten, over alle strandtenten. Uh, is er nog verschil tussen vaste en... Seizoensgebonden, of hebben jullie nu één vereniging? Het is één vereniging. Nou is er nog wel een losse vereniging, ook voor de voor jaar rond paviljoens En um, nou, hebben we hebben wel bewust ook zeg maar, uh, in het huidige bestuur zitten iemand van het, uh, ook iemand van een jaar rond uh, paviljoen. Ja, er zijn af en toe wel wat verschillende belangen, maar er zijn ook heel veel algemene belangen. Ja, want ik ja, wil niet te diep erop ingaan, maar er is natuurlijk wel uh, nog steeds uh, gaande dat men meer jaar rond paviljoens wil hebben. En dat die jaar rond paviljoens het eigenlijk niet willen hebben. Dus er zijn ook wel. Uh, nee, ja. Nou, ik denk niet dat als ik de geluiden zo hoor van de jaar rond paviljoens. dan denk ik niet dat je zo kan zeggen dat die jaar rond paviljoens het niet willen hebben. Okay. Maar wel op een bepaalde manier. Dus niet, zo, niet zomaar raak, Maar wel dat er over nagedacht wordt. En daar zijn ook nog steeds uh, gesprekken over. Ja, want het speelde heel erg hoog op. De raadzaal stond bol toen er drie uh, strandtenten erbij kwamen die hier rond mochten worden en ja. nu is het weer in de lucht. Ik hoor er niets meer over. Nou, het gaat op de achtergrond zeker nog wel door, maar okay. we hebben eigenlijk um, als um, standpachters en ook met de gemeente eigenlijk bepaald dat we eerst een, um, een visie moeten komen. Dus we moeten eerst een lange termijnsplan hebben. Voordat er zulke beslissingen uh, genomen gaan worden Want ne, het, is, het is veel beter om te weten dat, waar, uh, Wat de rol van het strand gaat zijn over 20 jaar ja. Ja. En Dan kan je daarna handelen In plaats van elke keer ad hoc En dan weer naar oplossingen zoeken Dat is een prachtige Iets een, een, een lange termijn visie Dat uh, klinkt bij als muziek in de oren Dan kunnen we wel lang aan bouwen dan ook Met elkaar ja. <coughs> Lang van mogen genieten ja, Lang van Het schept ook duidelijk, duidelijkheid natuurlijk Op de ja. korte termijn uh, gesproken we hadden het net met de wethouder over het mobiliteitsplan en daar uh, hebben jullie notie, notie van genomen. Jullie hebben dat eens bekeken, inclusief de bijlagen, waar een aantal dingen ingetekend stonden. Uh, iemand zag waarschijnlijk een hele mooie betonnen plaat en denkt, laat ik daar eens een van maken. Uh, hoe is dat bij jullie overgekomen, want het is een ontzettende uh, brief geschreven uh, over wat jullie daarvan vonden. Ja. Uh, die, is, die is landelijk opgepikt. Het is misschien. Uh, uh, uh, ik ben niet opgeblazen, maar het ging wel gelijk heel Nederland door. En was dat jullie intentie eigenlijk om dat zo ver naar buiten te brengen? Absoluut niet. Nou, er, is, er wordt ook vaak nog gecommuniceerd nadat er een boze brief geschreven is. Het is geen, geen boze brief. Het is wel een brief die duidelijk stelt, duidelijke vragen stelt. We waren gewoon aan de hand van het mobiliteitsplan waren een hele hoop vragen. En er was van, van, vanuit ons ook wel onduidelijkheid. We wij, wij, wij waren zelf ook niet genoeg op de hoogte hoe, hoe het nou precies in elkaar zit. En om nu heel, veel, heel kort samen, ja. samenvallend uit te leggen, is als je een evenement uh, wil organiseren, wat ik zelf bijvoorbeeld ook met een voor de Lijf doe, moet je een evenementenvergunning aanvragen. Bij de evenementenvergunning hoort een veiligheidsplan en een mobiliteitsplan. Nou is voor een voor de Lijf een veiligheidsplan wel nog wat werk, maar een mobiliteitsplan stelt niet zoveel voor, want... Ik heb daar niet zo heel veel bij nodig. Dan kun je je voorstellen dat met een DGP dat dat net een ander verhaal is. En um, eigenlijk is het dus zo dat het mobiliteitsplan um, dient de organisator te maken. Dus in dit geval is dat de DGP. Die heeft daar wat hulp ingeroepen. Die hebben dat um, ingediend in, in bij de gemeente. Als, eigenlijk als voorstel. Het mobiliteitsplan. En de gemeente heeft besloten om het meteen openbaar te maken. Zodat de reacties daarop zouden komen om dan het mobiliteitsplan aan te passen. Normaal gesproken is het zo dat als het mobiliteitsplan ingediend wordt of de evenementenvergunning is een termijn van zes weken om daarop op bezwaar op te maken. <kijkt> dus daar was dat daar was onduidelijkheid in. En uh, dus het, uh, uh, bij ons is het in eerste instantie overgekomen dat het mobiliteitsplan eigenlijk zo goed als definitief al stond. En, uh, dus we hebben die brief gestuurd, daar hebben ze niet die heel direct op gereageerd, maar het is ook wel uh, nu een iets rustigere tijd. Natuurlijk kerst, oud en nieuw gehad, Er zijn wat mensen die niet constant op hun plek hebben gezeten. En uh, Elle Vrij die is zeg maar uh, teruggekomen van de vakantie, hij is iets eerder zelfs teruggekomen. En uh, die heeft meteen contact met, of wij hebben contact met hun haar opgezocht, in dit geval uh, John en uh, Wim Brugman. En zij heeft ons eigenlijk meteen de volgende dag uitgenodigd om op het gemeentehuis te komen... ...met de juiste mensen aan tafel en het gewoon eens even rustig uit te leggen en te overleggen. Het is dus eigenlijk alle, de heel groot gedeelte van onze vragen is eigenlijk al meteen beantwoord. En um, er zijn nog een aantal vragen die, die hebben iets meer uh, tijd nodig en uh, daar gaan we ook zeker een antwoord uh, op krijgen. Dus jullie zijn nu een, een soort van uh, gerustgesteld op een aantal vragen na... Ja, eens. Dus, um, kijk, we begrijpen ook dat als een DGP naar Zandvoort komt... dan moet Zandvoort uh, op een bepaalde manier een soort van op slot. Ja. Dat, uh, dat is zo. En, uh, maar uh, Zandvoort bestaat ook al heel lang zonder de DGP. Dus nou, de Stansford <laughs> heeft ook ja, nee, maar zonder de Formule 1. Uh, ik bedoel, het is mijn vakantie, we hebben ook gasten. Dus het is wel leuk, ook, als, ook voor de mensen die dus niet per se naar de Formule, Formule 1 gaan. maar ook de mensen die naar de Formule 1 gaan, als ze bij ons komen, dat ze dan ook lekker een uh, uitsmijter kunnen eten, bijvoorbeeld. Ja. En dat die eitjes s ochtends nog wel zijn, kun, ge, geleverd kunnen zijn. om de uitsmijter ook te maken, of het visje voor de, voor de avond. En Dat zijn die je... wat duidelijker. Uh, Duidelijkere lijnen ingezet en wat wel en niet mogelijk uh, gaat zijn. Ja, dat is ook een beetje jullie zorg. Hè? De, de, de, de stroom naar het strand. Ja. Nou, die, uh, die ligt op openbaar voer, na nou, ligt die stil. Mm -hmm. Dus alles wat komt zal met het openbaar voer komen. Uh, 3 mei uh, valt nog in de meivakantie. Dus ja. normaal gesproken uh, heb je uh, gasten. Slekker lekker weer is, zeker. Ja. Dagjesmensen en ook uh, mensen in, uh, in Zandvoort. Nou, Pijl Zandvoort uit van DGP-medewerkers. En die wilden misschien uh, s'avonds ook wel even het strand zitten. Dus die, die zouden ook nog langs kunnen komen. Ja. Um, ik heb ook ergens gelezen dat uh, jullie naar samenwerking voor levering aan het zoeken zijn. Dus het, het, het speelt wel. Ja. Um, zijn jullie daar al een beetje aan het aan, aan zoeken aan een richting? Van, goh, uh, laten we dan inderdaad die levering maar om één uur s'nachts doen? Um, dat, zou, dat zou in theorie kunnen. Het is... Um... Nou, dat wordt een uh, beetje voorgesteld in die plannen ook. Nee, dat wordt inderdaad zeker een beetje voorgesteld in die plannen. Kijk, het is inderdaad um, uh, niet handig als alle leveringen. Want dat zijn uiteindelijk toch nog best wel wat vrachtwagens en busjes en dingen ja. die uh, naar die strandpaviljoens moeten. Dus ik denk dat sowieso de zowel de leveranciers als de uh, strandpachters zelf al wel uh, automatisch gaan kijken. Van, goh, wat kunnen we al hier hebben uh, voordat de DGP werkelijk begint. En laten we eerlijk zijn dat, ik denk dat het wel het grootste probleem gaat zijn op de vrijdag, zaterdag en zondag. Die periode daarvoor en daarna is het allemaal niet zo spannend. Dus we hebben het over drie dagen en dan heb je eigenlijk dus zou je het zo moeten kunnen organiseren dat alleen de versproducten nog geleverd worden. Nou ja, bedoel, om even voor mezelf te spreken, onze groenteboer, die heb ik eigenlijk nog nooit gezien. En dat komt omdat die altijd al bij me levert. En meestal is dat rond de klok van half zes, zes uur. In de ochtend. Ja, en dan ben ik nog niet op stand. Hij heeft gewoon de sleutel. Hij zet er netjes voor me binnen. En uh, hij is alweer vertrokken voordat ik er ben. En, uh, dus dat is al een grote. Die uh, nou ja, met de slagen. Dus we moeten gewoon dat maar wat meer afspraken maken. Dat, uh, dat, het op tijd, dat alles op tijd gewoon goed goed is. Geleverd wordt. Dat je gewoon goed geleverd bent. Maar ik zie daar niet het allergrootste probleem in. Dus wat, wat ook een beetje een zorg was bij is bijvoorbeeld van, goh, Ik heb een, een feestje. Ik heb feestruimte bijvoorbeeld. En uh, in die feestruimte heb ik een bedrijf. Uh, 100 personen. En die hebben niet een kaartje voor de Formule 1. Die hoe willen wel je op, een sfeertje, maar hoe komen die mensen in Zandvoort in? Kijk, en ik snap ook echt dat die mensen kunnen inderdaad echt niet met de auto allemaal Zandvoort in. Daar gaat niet. Dat, uh, dat, daar is Zandvoort gewoon niet op berekend. Zoveel parkeerplekken hebben we niet. Dus er moeten alternatieven komen. Nou is het voor mij niet zo direct een probleem. Want ik heb de trein direct achter me zitten. Maar als je bijvoorbeeld uh, naar Kyria kijkt, die uh, op, op Zuid zit ja die mensen met de trein en dan nog daarheen dat is een stukje wandelen. We weten ook hoe het in Nederland kan zijn. Het kan regenen, het kan heel hard waaien uh, zeker, uh, het ligt een beetje aan de aard van het feestje, maar als het is een beetje wat luxe feest is kan je dat niet doen met die mensen dan, dan, dan verlies je daar je feest op dus we uh, zijn ook in gesprek en de vraag is ook gesteld van, goh, is er misschien een mogelijkheid dat er wel bijvoorbeeld gewoon touringbussen in mogen op bepaalde tijdstippen en dat die mensen dus in ieder geval afgezet kunnen worden en dat die dan, en de bus gaat er weer uit en uh, dus er is, dat gesprek is open en de, daar mee. wordt nu over nagedacht en ook vanuit ons als strandpachters geïnventariseerd van bij hoeveel, hoeveel paviljoens is het werkelijk aan de hand ook. Ja. Die we zijn de natuurlijk, sorry, die <coughs> zijn natuurlijk vorig jaar al besproken voordat er uh, geroepen werden van we gaan uh, de Formule 1. Uh, kan, ja, dat kan nou, zeker kan zijn, maar ik want... denk ook dat sommige bedrijven die um, um, iets in de automotive ja, in die branche zitten, die daar in de buurt zitten, dat die denken: van goh, het is eigenlijk hartstikke leuk om een bedrijfsfeest in dat weekend er voor te doen. Kijk, ja. de, um, de, als jij feeling met het circuit of met race of wat dan ook hebt, dat je een bedrijfsfeest, en je, dan kunnen mensen ja. individueel kijken, inderdaad, van goh. Uh, ja. Dus het nee? dus, dus is een beetje ik... als je op vakantie gaat als voetbalfan. En je bent in de buurt van een voetbalstadion. Dan ga je er toch even kijken. Ja. En ik heb dat zeg maar, ik ben zelf ook racefan. Zeg maar, als ik ergens ben en er is een circuit. Ga je kijken. Ga je kijken. Ja. Nou, misschien moeten we dan wel het, het treintje. Wat uh, met de uh, met, wandeltocht uh, uh, de 30 uh, uh, rijdt. Uh, laten rondrijden door Zandvoort. Uh, gratis. Dat de mensen gewoon uh, op die manier langs de hele boulevard in en uit kunnen stappen. Kost niets. Nou, iets kost iets. Maar dat uh, van, van kan de DGP betalen. Van Unicum door het centrum mee naar Bloemen. Of de, of, de grote, of de dubbeldekker rondjes laten rijden langs de boulevard vanaf station. Ja, waarom niet? Ik vind het, Roy, ik vind het een goed voorstel. En ik denk dat uh, de strandpachters daar ook wat aan hebben. Want als je dan uit de trein stapt in de dubbeldekker en je gaat naar Safari Lodge, dan ben je er alvast. vast. Ja. Maar ik vind het wel een, een, een, een aardige nadenken die je nu uh, opgooit met die strandfeesten. Want die zijn er ongetwijfeld. Ja, ja er zullen ook wat paviljoens zijn die gewoon volledig besloten zijn... Om, en dan ook direct met het circuit. Nou, die mensen zijn gewoon hier. Zijn, dat zijn de medewerkers van het circuit zelf of de uitgenodigde gasten. En uh, daar zal het niet direct een probleem voor zijn. Maar, uh, en er zullen ook gewoon uh, genoeg paviljoens zijn die, uh, die gewoon open zullen zijn. En ik denk ook dat we daar gebruik van moeten maken. Want uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de A1 die we hier uh, ooit gehad hebben. Daar, uh, daar ging het de uitstroom van het treinverkeer ging niet helemaal oké. Okay. Er stond een auto vast op het spoor, uh, geloof ik. Ik vermoed nog steeds dat het een van onze... van een van mijn collega's geweest is. We hebben, daar, uh, we hebben daar een handel van gekregen. Dat was... Uh, ja. Maar dat was uh, ja, dat was... Uh, toen was ik bedoel, ja, de mensen konden zand zandvoer, met de trein niet meer uit. Dus die moesten wachten. En, uh, nou, maak je geen zorgen. Ik kom in ieder geval op het strand zitten, want ik ga niet naar de Formule 1. Nee, dat hoeft ook niet. Nee, dus ik kom heerlijk op het strand. De uitsmaait heet en het vissen. Ja, oh, ik heb uh, ook al wel... Uh, ik ben bij de voorlichting DGP geweest. En de, de routing die gaat langs het strand. De looprouting. Dus de mm -hmm. mensen zullen ook wel een beetje naar beneden gaan. Nee, absoluut. Kijk, er is uh, met, uh, met Gillissen, dat is het, uh, het bureau wat uh, de alles events eigenlijk gaat uh, in ieder geval begeleiden. Ik wil niet zeggen direct, direct organiseren, maar in ieder geval begeleiden. Daar, uh, die, dat is ja. ook de Paraplupartner die de vergunning aanvraag gaat doen. En uh, ja, de kans is heel groot dat wij gewoon een fanmaal krijgen, en, uh, bovenop de boulevard. Dus dat wordt gewoon een hele grote strook ingericht waar uh, van alles te beleven gaat zijn. Van merchandise die verkocht gaan worden, daar kan een hapje gegeten worden, daar kan... Uh, race simulatoren zullen er zijn, en, uh, dus nee, er gaat zeker een stroom over de boulevard zijn. Ik denk wel persoonlijk, als je met je strand op Zuid zit, dat je wel iets creatief moet zijn om de mensen daar nog heen te krijgen. Maar uh, zeker op, die, op een stuk tussen het circuit en, uh, en het station, daar, uh, daar zal genoeg te beleven zijn. Ja, ja en wat je zegt, uh, ongetwijfeld zijn er bedrijven die verbonden zijn of iets met racerijen te maken hebben... ...die toch nu naar Zandvoort kijken van, goh, uh, ik ga een feestje geven. Ja. En dan is het natuurlijk een strandtent uh, ideaal. Ja, is handig. We, hebben, uh, we zitten behoorlijk ja. dicht bij het circuit. En, uh... Ja. Nou, ja <kijnt> Er is, er is ruimte, je kan ja. veel mensen uitnodigen. Dus wat dat betreft is het niet, uh, niet gek. Nee. Uh, kan ik samenvatten dat jullie uh, in goed gesprek zijn met de gemeente? Een beetje yes. gerustgesteld zijn uh, na het gesprek met uh, Wethouder Vrij. Ja. En er volgen nog gesprekken om uh, die fine-tuning te krijgen. over wat parkeerplaatsen en dat soort dingen. Er wordt wat meer, uh, ja, er worden de laatste fine-tuningsgesprekken die, uh, die zijn er inderdaad. Ja, is. Dus inderdaad, ook met het eh, mobiliteitsplan. Uh, er is heel veel geweest uh, over de fietsen. Er gaan uh, toch waarschijnlijk een heel groot aantal mensen met fietsen komen. Ja, die fietsen ben je niet zomaar kwijt. Dus daar zijn alternatieven gezocht. En daar er is ergens inderdaad tussen gekomen dat ze dus bij drie strandpaviews ingetekend waren. Ja, de, Zullen we maar zien als een, een beetje een gek foutje. Ja, dat is wel leuk. Maar het uh, ja, ja, heeft mijn bij uh, verschillende collega's wel eventjes zo gedacht. Oké, okay, ik heb geen balfium, meer, maar ik ben een fietsenstalling geworden. Maar uh, oh, dat is op te lossen. En uh, dat gaat zeker ook een oplossing Ook daar komen. kun je tegenwoordig heel veel geld in verdienen hoor. Ja. De fietsenstallingen. De knaapfiets. Ja. Ja. ja, Ik hoop dat we genoeg Elektra hebben inderdaad, om al die fietsen ook op te laden. Want er zullen ook nog een hoop elektrische tegenwoordig tussen zitten. Ja, en ik denk dat dat ook wel gaat meespelen. Maar van die laad, mobiele laadpalen. Ja. Niels, bedankt voor je tijd en uitleg. Uh, dat Geen jullie problemen. wat gerustig gesteld zijn. Is goed te horen. Ja. En uh, we gaan samen met het strand en het dorp de Dutch Grand Prix meemaken. Absoluut. Dank je wel. Ja. En daar zijn we weer. Goedemorgen. Marco Deen is aangeschoven. De fractievoorzitter van de PVV. En die gaat het met ons hebben over de subsidie voor Zandvoort marketing. En met name wat het opbrengt. En wat het kost. Uh, meneer Deen, u heeft uh, uh, het subsidiebedrag gezien van wat naar Mark Liga. Wat was het totaalbedrag? Ik zeg altijd eerst even tegen voor jullie ook. Goedemorgen. Want jullie mij altijd vriendelijk welkom. Dus dat zeg ik ook. Goedemorgen. Uh, het totaalbedrag staat op dit moment op 443.000 euro. Dat gaat dus naar Stichting Marketing om stand voor te antwoord te vermarkten. De Marketing ja, correct. U heeft daar een aantal vragen over gesteld. Hè? Ja. Waarom stelt u die vragen? Is dat... Is dat voor de uitvoering of is het puur financieel? Uh, nou, dat, dat gaat een beetje uh, om beide. Uh, ik stel die vragen omdat wij volgens mij als gemeenteraadslid... Uh, onder andere daarvoor zitten. Hè, om, om, om controle uit te voeren op uitgaven, op inkomsten... op collegebesluiten, hoe, hoe gaat dat allemaal in zijn werk? En een van die zaken is natuurlijk uh, is, is goed te kijken... van nou, wat geeft zo'n gemeente nou eigenlijk allemaal uit aan subsidies? Vaak zie je dat uh, als dat eenmaal loopt... Dan wordt dat als het ware continu stilzwijgend uh, als het ware verlengd. Hè? Elk jaar uh, hup hup hup, handtekening. Nou, daar hebben wij op dit, in dit geval even wat, uh, wat vragen over. Maar is het dus niet bedoeld als een directe uh, roep om Sandvort-marketing te sluiten, te stoppen? Het is gewoon een verheldering. Uh, die exact verre van. Nee hoor, we, ja. we roepen helemaal nergens toe op. En we gaan ook niet uh, met een vooringenomen besluit zitten. Nee, we hebben vragen. En ja. aan de hand van die antwoorden kunnen we dan goed kijken van. Nou, is dat nog allemaal wel van deze tijd? Is dat bedrag nog gerechtvaardigd? Wat wordt ervoor gedaan? Wat is het return of investment van dit bedrag? Wat heeft Zandvoort eraan? Kijk, uh, het is belastinggeld. En daarvoor zitten wij er om te kijken. Van hoe wordt dat uitgegeven? En is dat nog wel, uh, wel up-to-date? Is dat nooit eerder onderzocht? Dat weet ik niet. Want ik zie hier een aantal bedragen staan: uh, verzorgde bezoekersontvangst, Pro-regio. Uh, organisaties van marketing, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Als je die bedragen ziet. Uh, klinkt dat logisch voor de PVV? Of, uh, uh, nee, goh, dat, dat zijn al bedragen. Nou, dat klinkt voor ons in die zin niet logisch. Het kan wel logisch zijn, maar daarom vragen wij hem een nadere uitleg. Ik wil graag weten wat, uh, wat er achter al die doelstellingen en bedragen die genoemd zijn. En, en hier staan er nog uh, een stuk of, nou, ik denk zomaar nog meer dan twintig. Ik zie een aantal uh, vinkjes staan. Zijn dat ja. uh, uh, items voor de PVV? N nee, dat zijn uh, zaken die wij uh, in die zin opmerkelijk vinden. En een paar heb ik al genoemd in de, in de vragen, zoals u ze ook net noemt, het verzorgen van de bezoekersontvangst in Zandvoort, 45.000 euro. De metropoolregio Amsterdam promoten met pop-up evenementen, 57.000 euro. Uh, dan staat er dat Zandvoort Marketing heeft een gezonde financiële basis. Dat kost, kost 63.000 euro. Als je gezond bent? Ja, dat blijkbaar. Nou, ik weet het dus niet. En het interne ontwikkelen van een businessclub kost dan 15.650. En ik kan zo nog wel even doorgaan, want ik heb nog een paar opmerkelijke uh, gezien. Dan moet je nog Ja, eentje is, is bijvoorbeeld van, nou, Sandvoort Marketing heeft een professioneel HR-beleid. En dat kost 41.500 euro. En dan denk ik, dan ga ik eens kijken naar die organisatiestructuur. En dan zie ik daar uh, drie medewerkers staan bij Sandvoort Marketing. Um, daar zit een bepaalde kostenpost aan qua... Uh, salariskosten. Maar ik zie ook een, een, bijvoorbeeld een bestuur... wat bestaat uit zes leden. Dan denk ik, is dat allemaal wel? Nou, Shell heeft ook een bestuur van zes leden. Dan denk ik, hoe, hoe, hoe zit die verhouding? En ik wil het alleen maar verhelderd zien. Ja, ja, ja. Ik wil die bedragen... Uitgelegd hebben. Uitgelegd hebben. En ik denk dat wij daar recht op hebben. Ik denk dat wij recht hebben op een bepaalde verantwoording. Als je dus aan een organisatie een bedrag geeft... ter hoogte van ongeveer 84% van hun hele complete omzet. Dan denk ik, even opletten jongens... En is dat, waarom is dat nu zo te sprake gekomen? Omdat 21 januari is de opening van de Zandvoort Marketing van de nieuwe kantoor. Oh, is dat zo? Nou, ik weet dat niet eens. Dus nou, dat heeft daar in ieder geval niks mee te maken. Ik heb gisteren de uitnodiging, hoor. Dus, oh. uh, ja. Oké, okay. nou, dat is ook zoiets. Zo'n kantoor bijvoorbeeld, ja, daar zullen vast kosten aan verbonden zijn. En, en waarom zou zo'n kantoor uh, met strandzicht, uh, spik en span gelokaliseerd moeten zijn in Centerparks? We hebben een uh, half raadhuis leegstaan. Kom daar lekker zitten voor niks. Ik noem maar wat. Ik, ik, ik denk aan andere mogelijkheden. En ik nou, denk dat die er wellicht ook kunnen zijn. Dat zijn creatieve oplossingen. Dat zou de huurpenningen kunnen schelen. Nou, ja. bijvoorbeeld. Ik denk dat we kritisch moeten kijken naar elke uitgave die we doen. En uh, nou, dit is daar één van. De, deze vragen zijn gesteld aan het college. Ja. Want het college is de, de, de, de subsidieverstrekker. Ja. En die gaat nu met een antwoord komen? Of gaan ze dat bij marketing neerleggen van kom eens uitleggen? Nou, je mag wel hopen dat ze met een antwoord komen als we vragen stellen. <laughs> <Ja>. <laughs> maar de, maar in de, de, regel de regel gebeurt dat ook wel. Ja. Uh, weliswaar uh, een, een enkele keer ook behoorlijk te laat. Maar ik, ik ga ervan uit... Binnen vier weken, toch? Ja, daarom. Ik ga ervan uit dat ik gewoon binnen vier weken uh, antwoorden krijg op, op deze vragen... Uh, we hebben ook nog wat antwoorden te goed van, uh, van de wethouder op onze ingediende motie in december, die overigens niet werd aangenomen, maar in, waar, waarin wij wel een aantal vragen stellen en waarin de wethouder ook heeft toegegeven uh, of toegezegd een reactie te geven op de vragen uit die motie. En welke motie was dat? Nou, uh, we hebben hier staan... Standaard... Zandvoort ja, Marketing ook. Ja, dat was een motie voor Zandvoort Marketing. Die werd uit mijn hoofd gesteund door OPZ en, en GroenLinks. Uh, en, en we roepen daar eigenlijk alleen maar op... om de effectiviteit van Zandvoort Marketing eens kritisch tegen het licht te houden. Waarbij de subsidiëring en de bedrijfsvoering worden betrokken... en het resultaat daarvan voor 1 januari aan ons toe te sturen. Nou, die motie die redde het niet, dus dat vervalt, maar uh, wethouder Vrij heeft wel gezegd, ik vind het dusdanig interessant dat ik jullie wel wil voorzien van antwoorden op de in de motie gestelde vragen. Dus daar uh, wachten we ook nog eventjes op. Ja. Dus dit is eigenlijk een... Die uh, zijn ook al om. Uh, dat zal uh, op de rand zitten. Ja. Ja. Okay. Ja. En soms moet je dan een wethouder even aan herinneren dat er nog wat vragen liggen. De, de, de, dit zijn dus de vragen die je nog wil horen. Dat is één. En je hebt nu deze nieuw ingediend. Is die subsidie eigenlijk aangenomen met de, noot, met de, uh, de voorjaarsnota? Uh, nou, feitelijk wel. Hè, want elke subsidie staat vermeld in, uh, in een begroting. Nee, ja. Dus uh, die is door het merendeel van de raad uh, is die aangenomen. Ja, klopt. Want daarin staan alle subsidies vermeld. En op het moment dat je een begroting aanneemt... of een wijziging erop middels een voorjaars, secundiaarsnota, whatever... Dat, uh, ja, dat, dat is lopend beleid en dat uh. mag worden uitgegeven. Vandaar ook dat, overigens, sorry dat ik dan nog dat even gaat. iets over zeg. Um, vandaar ook dat uh, het mandaat feitelijk al bij het college ligt. Hè? Omdat al een goedgekeurde begroting uh, daar uh, als onderlegger uh, de basis voor is. Ja. Maar ja, zij zijn dus gerechtigd om die uh, 400 uh, nog wat uit te geven. Uh, ja. um, als jullie nou vinden dat je antwoord niet goed genoeg is. Mm -hmm. Of uh, er komt iets uit, uh, dat, dat, noem maar wat: uh, verzorgingsbezoekerontvangst. Dat ja. zien jullie niet zitten. Bijvoorbeeld, Bijvoorbeeld het, ja, kan, ja. er zijn meerdere punten. Ja. Uh, kan, je, kan je daar nog wat mee dan? Uh, nou, niet. Uh, Want dan, uh, voor... zou, dan zou je voor het volgend jaar. Die, exact. Uh, ja. Uh, ja. Ja. De Zo. subsidie moeten verlagen. Exact. Zo zou dat kunnen werken. Ja. Ja. Ja. Dan zou je daarin kunnen zeggen: van nou, de subsidie is op dit moment zoveel. Aan de hand van de antwoorden op onze vragen. Wellicht dat er eens een uitleg kan komen. ook van uh, de directeur van Marketing Zandvoort. Ik heb haar ook uh, gesproken bij de. Volgens mij was dat bij de installatie van de nieuwe burgemeester. En heb ook gezegd van dat er bij bepaalde partijen best wel dit soort vragen leven. En kom nou eens gewoon in een commissievergadering. Vertel eens iets. Ja, kom, kom ja. eens wat vertellen, weet je wel. Er vindt wel overleg plaats tussen uh, de wethou verantwoordelijke wethouder en uh, nog wat ambtenaren uh, in dit geval. Maar daar horen wij niet altijd. En nee. ik, ik zou het voor het draagvlak ook verstandig vinden... ...om dat te doen. En ik vind ook eigenlijk wel dat je daar een beetje toe verplicht bent... ...als je dit soort bedragen krijgt van de gemeente. Ik vind het aanzienlijk. Uh, elke subsidieontvanger moet aan het eind van het jaar vertellen... Dat, ...wat hij met het geld gedaan heeft. Dus die verantwoording moet zijn. Ja. Nou, en die, ik denk, die is er ook. Want dat is ook een verplichting. En... Eigenlijk zie je die hier al een beetje ja, in, die, ja. in die doelstellingen en de bedragen die erachter staan. Want dat is gewoon een vertaling van, nou, dat is er uitgegeven aan, aan ja. dit soort uh, zaken. En daarom wil ik daar zo graag een specificatie van zien. Ook op? van de loonkosten overigens, die heb ik ook nog niet gehad. Uh, men vindt ook dat... Die of staan we daar die wel, in? Nee, die staan daar niet. Uh, of we daar wel recht op hebben. Als ik een uh, bedrag dat lees... Komt bovenop. Nee, nou, dat komt er niet bovenop. Want dat zit al in dit subsidiebedrag okay, okay. Uh, feitelijk genoemd. Uh, althans in die vier. 3, althans, in die 529 aan, aan uh, ja. hun opgeven aan omzet. En ik denk, ja, als ik daar 200, is het 81.000 euro aan personeelskosten zie staan, nou, dan vind ik het logisch dat we eens vragen: van waar bestaat dat dan uit? Ja. Uit hoeveel FTE's wordt dat uitgekeerd? Uh, Weet u, ik heb, ik heb daar nog wel wat vragen over. Sowieso met die hele transitie. Waar, daar zijn wij als PVV natuurlijk nog niet echt, nee, uh, echt nee, bij betrokken nee. geweest. Maar ik vind het ook oh. apart dat er een, uh, een VVV-organisatie gewoon een op een wordt overgezet naar een zandvoortmarketingorganisatie. Alsof dat geen andere specifieke eisen zou vereisen. Of, of kwaliteiten van mensen. Of, ja, ik, ik vroeg me af of daar ook een sollicitatieprocedure aan de grond zal heeft gelegen. Die heb ik ook nog niet uh, boven water gekregen. Uh, dus ik, ik, ik neem tot dusver aan dat die er niet is geweest. En dat je dus vanuit een positie als directeur VVV gewoon directeur Sanford Marketing wordt. Nou ja... Daar hebben wij vragen over. En een grote prijs hebt gewonnen uh, wegens de fantastische marketingcampagne. Fantastisch. Uh, hartstikke ja, ja. mooi als voor een prijs ja. wint. En helemaal als, uh, als dat met verantwoorde uh, bedragen ja. plaatsvindt. Ja, graag zelfs. Maar die verantwoording die, uh, die je ieder jaar gegeven wordt, dat is eigenlijk een, verantwo een verantwoording op basis van de financiële gegevens. Mm -hmm. uh, zeg, begrijp ik goed. En je zoekt eigenlijk dus naar een verantwoording op basis van de effectiviteit. Uh, Oké, okay, we geven dit uit en hebben we dit prijskaartje over voor dit resultaat. Exact. Ja. Uh, wat, wat mijn een van mijn vragen ook inhoud van onze vragen. Hè, want uh, ik heb ze samen met Ronald ingediend. Uh, is onder andere, wat is nou de return of investment? En het hoeft ja. niet eens te zijn in geld. Maar laat eens zien, in wat dan wel? Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Wat brengt het voor antwoord? Wat is de nut en noodzaak van dit geheel? Ja, en, wat uit, en wat krijgen we ervoor, er, nou, ervoor dat terug? Nou, dit lijkt mij een logische vraag. Ja. En of dat ooit al eens is, is gebeurd. Ja, ik, ik, ik weet het gezegd niet. Wij, nou. doen, wij doen het nu. <laughs> ja, ja, dat is duidelijk. Het gaat er dus niet om, om, om, om iets in een hoek te drukken. Het gaat gewoon om helderheid, nee, duidelijkheid. Uh, ja, uh, ja. Uh, waar doe je het mee? Waar geef je het aan uit? En komt daar iets voor terug? Exact, ja. dat is uh, goed omschreven. En dan te bedenken wat je er volgend jaar mee gaat doen. Nou, op ja, tijd. want dat, ja. dat is dan natuurlijk ja. wel een, uh, in het verlengde daarvan stap 2. Ja, en, ja, dat... uh, ja ook, ook OPZ heeft bijvoorbeeld in juni vorig jaar ook al een aantal kritische vragen gesteld van nou in, in, in dezelfde lijn. Dus er zijn meer partijen je die, die, antwoord? die je gint. Ja, die hebben wel een, een antwoord, antwoord gehad in de vorm van een, een verhaaltje uit mijn hoofd. Maar daar wil ik even vanaf zijn, ja. Nou oh ja, het is uh, aan het college hierop te reageren. En, exact. Uh, uh, misschien een mooie uitleg uh, tijdens de commissie. Wanneer komt het aan ja. de orde? Ja, nou ja, het, het staat niet als agendapunt okay. geagendeerd in een commissie. Uh, dat is meestal niet zo met schriftelijke vragen. Die worden dan gewoon beantwoord. Maar aan de hand daarvan, uh, indien we... we dat nodig vinden, kunnen we natuurlijk wel een agendapunt van, uh, van maken. Okay. En dat is een beetje de stand van zaken zoals die nu is. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden ja. in elk geval. En die moeten dus nu binnenkort komen. Ja, want het ja, is uh, dan... bijna vier weken. Exact, ja. ja. Ja, en er staat volgens mij ook een uh, presentatie van Marketing Zandvoort uh, voor de raadsleden in de agenda. Uh, ik dacht dat dat nog voor het eind van deze maand is. Dus ja, het is wel zaak dat we voor die tijd ook weten van nou, uh, wat, uh, wat Hoe, speelt hier ja, allemaal? Precies. Hoe zit ja. het allemaal in elkaar? En nou ja, dan, als, als die presentatie er is en je krijgt antwoordvragen, vragen, dan kan je een, Perfect, een, een, ja. een, een, een, een nadenken erover loslaten. Juist, ja. ja. Dat is uh, eigenlijk... Uh, het idee ja exact het idee. Nou, ja. Marco Ordeen, bedankt voor uitleg over de vragen. Heel graag gedaan. Uh, we, we, het, het, al samengevat, het is niet om iemand in de hoek te drukken, maar om helder nee. en duidelijk te maken waar en wat het geld gaat doen. Ja. Uh, wij volgen dit ook. Mooi. Dank u wel. Dank u wel. Bedankt. Oké, okay, dag. Het was Queen met I was born to love you. En nu aan tafel zit Joyce Tijgers. En die heeft toch iemand meegenomen? Uh, yes, Marco. Een klant van mij. Marco, een klant. Een <laughs> klant van uh, Wolfit. Wolfit, ja, ja. Dat is uh, waar, die vandaag open gaat. Want vandaag is de grote opening. Uh, de burgemeester komt ook om twee uur om de zaak te openen. In dus een dat, trainingspak? Uh, dat gaan we zien. <laughs> Ik heb geen idee. Maar uh, ja, we hebben wat leuks in petto. En uh, iedereen kan binnenkomen om... Uh, om te kijken wat Holfit doet en, uh, of, we, en of, we, ja, of we wat voor diegene kunnen betekenen. Dus dat is uh, wat vandaag de mogelijkheid is. Inloop en uh, gezelligheid. En we uh, walzen er heel snel overheen, maar waar is Holfit? Holfit zit in de Haltstraat uh, aan de kant van, uh, van het station. Uh, dus eigenlijk uh, tussen de drie aapjes en de tatoeageshop. Dus, uh, de, ja, oude tapijtwinkel. Heel goed, ja, woonwinkel, ja. woondecoratie zat ja, er dan eerst. En uh, ja. ja, dus een idee, dus de Haltstraat. Uh, en we hebben eigenlijk uh, in een maandtijd uh, is het uh, oh, helemaal veranderd. En, uh, hebben we ja, toch wel wat verbouwd? En uh, ja, ja, moet, zijn dat de dat grote veranderingen? Maar nu is het helemaal af. En is het nou eens een sportschool waar je uh, bodybuilding nee, moet gaan doen? Of, uh, moet nee. ik me voorstellen bij Holfit? Bij Holfit ja. ja. um, staan we eigenlijk voor, voor het totaalplaatje. Um, dus je kan er terecht voor meerdere dingen. Het sporten is één. Uh, maar het andere is ook de voeding en daarnaast uh, behandel ik ook nog mensen op het gebied hè, met beweegproblemen of uh, mobiliteit noemen we dat. Dus eigenlijk krijg je bij mij een to totaalplaatje en hoef je niet meer hè, voor je voeding naar een en voor je bewegen naar een sportschool. Uh, maar heb je hier alles in één uh, en daar maak ik uh, gebruik van een app waar uh, de klant ook in kan en kan meekijken en alles ook kan opschrijven zelf en meekijken. Uh, op die manier krijg ik ook een goed beeld en kan ik diegene goed begeleiden. Uh, dus ja, we doen meer dan alleen sporten, zeg ik altijd. Dus ja, wat voor mensen... Ja? Fysio, sport en voeding. Ja, heel goed, klopt. Ben jij uh, fysiotherapeut? Bijna. Maar ik gebruik op dit moment ook al andere uh, behandeltechnieken. Dus ja, en daar haal ik goede resultaten mee. Ja. Dus, uh, dus ja, ik oh. uh, maak op dit moment een combinatie. En fysiotherapie is uh, bijna afgerond. Uh, maar ik heb al wel uh, ja, master bewegingswetenschappen. Dus daar komt heel veel vandaan. En gewoon opleidingen ernaast. Ja, dat vind ik mooi. Um, en uitgedaagd worden, hè. soms komen mensen met problemen of klachten dat ik denk, hmm, interessant. Nou ja. Ja, en dan gaan onderzoeken en hè, met de kennis die ik heb, um, ga ik dan op zoek naar wat zou voor diegene kunnen gaan werken. En zo ben ik ja, werk ik eigenlijk heel persoonlijk. En uh, ja, Marco kan daar uh, ja. denk ik wel ja zeggen. Ik ben net met Marco als klant voorgesteld. Dus ja. Ja. Ja. Marco, ook welkom. Goedemorgen. Uh, um, de zaak wordt. Vanmiddag officieel geopend. Mm -hmm. Maar in je verhaal hoor ik dat je al een hele tijd ermee bezig bent. Ja, ik, eigenlijk. Hè, nou ja, een hele tijd is ook een groot woord. Ik kom zelf uit een burn-out. En uh, ja, dan uh, loop je tegen jezelf aan. <lacht> en nou ja, dan komen de gedachten omhoog. En training geven of mijn passie is mensen helpen door middel van bewegen. En daar is eigenlijk Holfit nu uit ontstaan. Uh, dus ik gaf mensen al wel één-op-één training. En nu is er een, ja, een iets ander concept waarbij er meer mensen voor meer mensen toegankelijker toegankelijk is. Um, dus ja, ik ben al wel een tijdje bezig met training geven. Met, ja. En Marco, als, als klant, hoe lang uh, ben je bezig? Ik, uh, ik train nu bij Joyce sinds uh, november, vorig jaar geloof ik, september, november, ja, september. zoiets, ja. september. En ik ben dat samen met mijn vrouw hebben wij, uh, met Joyce, uh, zijn we met Joyce uh, in contact gekomen, omdat we beide fitter wilden worden. En uh, ook, uh, ja, je zit in een sleur qua eten en weinig bewegen, we zijn beide rond 50. En het gewicht nam ook elk jaar toe. Dus we wilden gewoon uh, een gezonde draai aan geven. Ja, en, en Sandra die kwam ook nog, uh, mijn vrouw, met een uh, longembolie. Dus die kwam van heel ver en die wilde gewoon weer fit worden. En daar heeft Joyce ons uh, heel erg mee geholpen. Met een programma dat wij gewoon... Heel leuk met z'n tweeën één keer in de week trainen bij Joyce. En allebei een keer apart. En Joyce die heeft echt een, uh, een programma op ons toegesneden. Echt voor mijn vrouw een speciaal programma. Omdat hij ja. natuurlijk uit een ziektebeeld kwam. En ik, omdat ik totaal niet fit was. En uh, oververmoeid en dergelijke. Heeft ons toch wel weer uh, binnen korte tijd uh, gemotiveerd. Om toch twee tot drie keer in de week te gaan sporten. En heel erg op onze voeding te letten. En dat, uh, nou, dat werd gewoon binnen een hele korte tijd resultaten, hele positieve resultaten... En ik, uh, ik begin het bijna leuk te vinden om te gaan sporten. En bijna, bijna. We zijn bijna zover. Hoort, dan heb je nog wat te doen. Eh, ja, maar ik oh. zeg altijd... Hè, je voelt je altijd... Uh, je voelt je altijd hè, tijdens dat uur sporten denk je... oh jee, waar ben ik mee bezig? Maar ik zeg altijd... Als je het eenmaal volbracht hebt... Uh, voel je je echt wel uh, sterk. En dat hoor je ook hè, veel. Uh, dat het niet alleen het sport is... Maar dat het ook zelf trouwen. Als je de deur dicht doet bij mij... Dat je dan ook uh, ja, toch nog wel wat eraan overhoudt. En je je sterk voelt. Dus ja... Het is uh, heel erg handig. Kunnen mensen ook op basis van een doorverwijzing misschien uh, soms bij jou gebruiken? Um, als ze bijvoorbeeld overgewicht hebben of moeten gaan bewegen. Ja, langs, ja langzamerhand. De, de verzekeringen vergoeden steeds meer. Dus het is wel uh -huh. iets wat ik aan het uitzoeken ben. Uh, dus dat ja, komt wel langzaam. Maar dat zijn zeker klachten of hè, klachten, wat zijn klachten of dingen die mensen. Dus ja, ik zeg altijd: leeftijd, doel of hè, klacht of doen, kom een keer langs. Als ik denk dat ik je niet kan helpen, zal ik dat ook eerlijk zeggen. Uh, maar ik vind het zeker een uitdaging om het gewoon aan te gaan met mensen. En uh, ja, dus zo ja, help ik mensen met een aankomen, afvallen, uh, zwangerschap, nou ja, van een ziekte. Um, ja, je hebt de vervelende ziekte kanker natuurlijk ook nog. Maar daar kan, hè, als je dat beheers doet en op een goede manier, kan er zeker positieve effecten voor zijn. Uh, Zelfde burn-out natuurlijk, uh, dus de stressklachten. Ja, hoe train je dan? Of hè, wat, waar moet je dan aan denken? Ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen waar ik uh, ja, wel mee help. Ja. ja, en ik heb ook gemerkt, omdat ik, een, ik heb een uh, vrij drukke baan. En dan zit je hoofd vrij vol. En als je dan gaat sporten, dan uh, kan je mentaal ook gewoon veel meer weer aan. Hè. Dan kan je, dat is... Uh... Het heeft gewoon positief in alle, op, alle, op alle vlakken werkt dat positief uit. Dat valt bijna weg. Valt bijna weg. Ja. <lacht> ja. Dus je vindt het gewoon leuk om te sporten. Nou, bijna. Ja. <lacht> <lacht> maar dat gaat deze maand komen, hoor. Misschien volgende maand. <lacht> ja, maar het gaat komen. Het gaat komen. <lacht> weet ik zeker. Merk je dat, Joyce? Dat mensen die uh, een beetje overmatig ja. belast zijn, die dan echt hun kop leegmaken in, uh, in jouw sportschool. Ja is, de of de, ja, is het echt een sportschool. Ik noem het altijd meer een studio, want het is niet hè, heel groot. Eh, maar het is wel de, genoeg ruimte. Maar in ieder geval, ja, dat zeker. Maar daardoor moet ik dat wel weten, dat mensen dat hebben. Want je moet daar met het sporten best wel een beetje rekening mee houden. Omdat eigenlijk, hè, sporten is ook, je brengt stress aan je eh, erbij. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Dus met dat soort mensen moet je bijvoorbeeld best wel veel rust nemen. En dan voelt dat voor diegene van, ja, maar ik kan wel weer. Maar je moet moet dan best wel tegenhouden. Omdat anders dan gaan ze alsnog over de kop. En dat is niet wat ik wil bereiken. Um, dus zo heeft elk doel of he, persoon heeft weer een ander... Uh, andere aandacht nodig. En daardoor sport je bij mij ook, ongeacht dat je met z'n vieren op een uur er bent, sport je eigenlijk met je eigen schema. Dus dat kan door middel van die app. Dus het kan zijn dat jij sport met iemand die heeft rugklachten en die doet daardoor hele andere oefeningen. En de een heeft juist meer, die zit met stress, het probleem. En de ander, die heeft uh, een schouder, weet ik, uh, of uh, die wil juist alleen maar afvallen. Dus zo kan het zijn dat het vier hele andere personen zijn. Maar ik zeg, ik merk nu al afgelopen week dat ik uh, wat... Uh, Begonnen ben Merk ik dat dat juist heel mooi is Want iedereen heeft het op dat moment zwaar En iedereen weet oh, waarvoor hij het doet Dus dat brengt best wel een mentaliteit naar boven In dat ene uur Terwijl iedereen hè, De een tilt misschien wel wat meer gewicht En de ander die zit met 2 kilo Maar dat maakt me niet uit Want voor diegene is dat wat nu mogelijk is En wat nu kan Um, en dat vind ik super mooi om te zien en, en dan te helpen. Dus ik zorg dan echt voor he, de aandacht. Ik sta erbij. Uh, ik moedig je aan. Uh, maar ook van technisch. Want he, je kan snel blessures oplopen als je het veer doet. En nou, daar kom je niet voor, zeg ik altijd. Dus ik sta er bovenop dat het technisch goed uitgevoerd wordt. Uh, ja, en dat is ook gewoon belangrijk als je he, weet wat je traint, wat je doet. En ook met voedingen. Er zijn zoveel dingen die we niet... Weten of niet gebruiken. Timing van wanneer eet ik wat. Uh, ik zeg nooit van je mag niks meer. Hè? Je mag geen je mag chocola, maar geen chips. <laughs> geen dat zeg ik helemaal niet. Het is alleen van oké, okay, jij hebt dat doel. Of je hebt die klachten. Oké, okay, wat raad ik je aan? En dan zeg ik ook altijd waarom. Dus dat je weet waarom je iets doet. Ja. Dat je de kennis hebt. Um, en ja, dan kan het best zijn, hè? zoals vanmiddag dat wij een feestje vieren. Ja, alcohol, ja, neem lekker een glas, een feestje. Maar dat je dan, hè? als jij denkt, oh ik wil afvallen. dan die, telt dat al glas alcohol wel. <laughs> maar ja, dat is dan, hè? die keuze maak je dan. En dat is, is oké, okay. maar dan moet je bijvoorbeeld op de rest van de dag een andere keuze maken die... Maar zo kan je hè, van het leven genieten en een keer uit eten gaan en een ding doen. Ja, um, de... Want anders dan uh, wordt het alleen maar een gevecht en dat vind ik heel belangrijk dat het eigenlijk gewoontes worden en dat je gewoon kan denken: oh ja, ik ga vandaag uit eten, prima. Denk ik even na bij het ontbijt en lunch. Oh ja, nou dan ja. klopt mijn dag. Dan is het, het is en... bewust worden, hè? bewust worden. Ja. En daar helpt Joyce heel erg in dat ja. je de... Ben jij uh, uh, uh, nu bewuster aan het doen met eten? Ja, ja, heel bewust. Heel bewust. En, en, en ik denk ook van, als ik zakelijk een, een diner of een lunch heb... dat ik dan de rest van mijn uh, dag erop aanpas en uh, dat soort dingen. En dan kan je gewoon genieten, ja. weet je. Hè? En dan ja. wordt het niet een gevecht. Ja. Want dat is wat ik niet wil. Nou, dus we roepen iedereen op om vanmiddag om uh, twee uur even langs te gaan uh, ja. bij de opening. Uh, in de Halterstraat. Uh, ja. ja. En anders uh, op de website te kijken van hol-fit.nl. Uh, om uh, um een afspraak te maken. Want het is niet een sportschap waar je zomaar binnenloopt en even een uurtje aan de Haltestraat gaat hangen. Nee, uh, dus je echt, komt op afspraak. Je ja. maakt een afspraak, en intake, zodat je ook ja, de goede klopt. begeleiding kan geven. Helemaal, ja. Ik meet helemaal en dan uh, daarop pas ik. Maak een persoonlijk plan. Ja. Dan uh, wensen we jou uh, vanmiddag om twee uur Dankjewel. samen met de burgemeester heel veel plezier met de opening. Yes. En uh, Marco, uh, ga lekker door met, uh, met bewustwording en training. Gaat ja. zeker lukken hoor. Ja. Het is hartstikke leuk. Echt. En Gewoon dan, doen. Joyce, dank voor je tijd en yes. voor je komst. Bedankt. Bedankt. Dankjewel. je Succes. En dan gaan wij nu de agenda doen. Ja Ben, wat is er allemaal te doen uh, nou, deze week in uh, Zandvoort? 3 mei is de Grand Prix. Maar dan zijn we heel ver vooruit. Oh, ja, ja, inderdaad. Allereerst, uh, nog steeds tot 23 juni in de Woenderkamer in het museum. Kan je prachtige stukken zien. Dat is boven in het museum. En uh, tot 1 maart, dus dan moet je snel zijn. Expositie Keizerin, Keizerin Sissi op vlucht voor zichzelf, ook in het Zandvoort Museum. Ja, en 12 januari, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Jazz in Zandvoort met Ak van Rooijen en Jural Stanik in het Theater de Krocht. De aanvang is 14.30, uur 30, de entree 15 euro. En je kan nog terecht voor kaarten, ook aan de deur. En als je heel snel bent, kun je ook nog opgeven voor het buffet. 15 januari, de filmclub van Simon van Kolum. Tess Nota, een Russische film over Kidnam van Echtpaar. In het Circus Theater Zandvoort, aanvang om half acht. En op 6 januari de derde donderdag live met Mike Janmaar als de band weer, eh, schijnt dat te zijn. Wagen, wapen van Zandvoort om acht uur. 19 januari, Classic concerts met het Heemsteeds Philharmonisch Orkest in de Protestantse Kerk. De kerk is uiteraard weer om half drie open en het begint om drie uur. Entree is vijf euro. Ik ga graag met mijn voetjes van de vloer, maar helaas niet op 31 januari, want dan is een pluspunt de Kinderdisco. Daar ben ik iets te oud voor en dat is in de Vlemingstraat 55 van 7 tot 9. De herhaling van deze uitzending is maandag tussen 10 en 12 uur. En als je daarna nog een keer wil horen, ga naar uitzending gemist www.zfmsandvoort.nl Vul datum en tijd in en dan kom je bij deze uitzending. Na Goedemorgen Zandvoort... om 12 uur kunt u... sinds vorige week luisteren naar 2 uur jazzmuziek. Morgenmiddag om 12 uur... kunt u dan luisteren naar een herhaling... van de uitzending van CFM. Oud Zandvoort, waarin Don de Gribber, Leen Driehuizen, Gerard Versteeg en Ton van der Rijden vertellen over hun organisatie... Keep Them Rolling. En op woensdag 19... Uh, op woensdagavond... ...om zeven uur s avonds wordt deze uitzending herhaald. En dan gaan we nu iedereen bedanken. <coughs> Ten eerste, uh, core draaier voor de techniek. En wederom core draaier voor de muziek. Uh, de redactie, uh, uh, mijn <laughs> Dankjewel Ben. En de presentatie, Ben Zonneveld. En Roy Donker. En wij wensen iedereen een prettig weekend. En we bedanken Hotel Hoogland. Ten slotte nog voor de gastvrijheid, de koffie, thee en het water.